De gemeenteraadsverkiezingen worden juist in dat gebied veel betwist... omdat ze zijn georganiseerd door de autoriteiten in Pristina. In het noorden zitten vooral Serviërs die Kosovo niet erkennen als land. De marathon van New York is na twee jaar weer gehouden. Vorig jaar ging die niet door vanwege de orkaan Sandy. Nu waren er extra veiligheidsmaatregelen... vanwege de bomaanslag bij de marathon in Boston begin dit jaar. Daarbij kwamen drie mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Vandaag waren overal in de stad... New York agenten met speurhonden. En ook waren er meer afzettingen en extra tascontroles. De 43ste editie van de Marathon van New York is gewonnen door de Keniaan Geoffrey Moutai. Het weer opklaringen, maar vannacht weer bewolkt en regen langs de westkust. Een krachtige tot harde wind. Ook morgen buien en vrij veel wind. bij maximaal 12 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Voor allen hier. Laat uw heerlijkheid zijn in dit huis. Bewegen machtige hand in ons midden hier. Laat uw kracht zichtbaar zijn in dit huis. Tot een zegen voor. Herstelt u opnieuw, de blinden zien, doven horen weer en de lammen springen op voor u, mijn Heer. Laat u heerlijkheid zijn in dit huis. Beweeg uw machtige hand in ons. Meer. Dat is zijn in dit hart, tot een zegen voor. same. same. welkom bij een uitzending van het laatste uur, een programma van het huis van gebed Zandvoort, waarin christenen over hun ontmoeting met God vertellen. Na de muziek hoort u een gesprek met Mariska van der Slik. Zij vertelt over haar keuze voor God. sing the song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 slik en ik ben 21 jaar en uh, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin in de Alborste Waard. En ik ging naar de christelijke basisschool en op zondag ging ik twee keer naar de kerk en van jongs af aan was ik eigenlijk al met het woord van God bezig en uh, raakte het me al. Wat ik uh, ja, ook nog wel herinner is dat ik vroeger als kind al bijvoorbeeld naar mijn moeder ging om uh, tegen haar te vertellen dat ik zo graag een kind van de heer Jezus wilde zijn. En... Uh, ja, ik werd ouder, ik ging naar verenigingen, naar de categorisatie. En ja, ik was ook nog altijd veel met het woord bezig. Ook veel meer dan mijn leeftijdsgenoten. Maar toen kwam er een periode in mijn leven die mij wel echt gewoon veranderd heeft. Ik was ongeveer 14 jaar en toen kreeg ik een longontsteking. En een paar maanden later weer een. Een paar maanden later weer een en zo heb ik in twee jaar tijd wel acht of negen longontstekingen gehad. Nou, dat betekent veel ziek zijn, veel medicijnen... Ja, ook veel naar het ziekenhuis. En uh, uiteindelijk waren de doktoren waren bang dat ik een ongeneeslijke ziekte zou hebben, een En uh, ja, op dat moment dan uh, ga je je leven heel anders invullen. En ga je uh, heel veel vragen stellen van ja, waar ga ik heen als ik jong moet sterven? En uh, zit het wel goed met mij? Ondanks dat ik wel met het geloof bezig was, kon ik die zekerheid voor mezelf uh, nog niet goed op een rijtje zetten. Maar dat kwam ook. Doordat ik in die tijd uh, best wel worstelde met een bepaalde zon in mijn leven... waar ik uh, ja, niet echt veel grip op kreeg. En uh, ja, ik vond het moeilijk om te geloven dat God mij wilde vergeven... als uh, ja, ik daar elke keer weer in troep viel. En uh, ik ben, op een gegeven moment ben ik heel veel gaan bijbelezen gaan bidden. En uiteindelijk heb ik van God gewoon ja, echt die zekerheid gekregen, maar ook die vergeving. Zoals uh, hij ook zegt in 1 Johannes 1, uh, dat als wij onze zonde beleiden, dat hij ook getrouw en uh, rechtvaardig is om onze zonde te vergeven. En dat heeft hij bij mij ook echt gedaan. Ik weet nog het moment, ik zat aan mijn bureau en ja, ik was uh, gewoon zo enorm verblijd dat ik uit pure blijdschap mensen een sms'je ging sturen, dat ik uh, zekerheid had en dat God me vergeven had en dat ik uh, wist waar ik naartoe zou gaan als ik moest sterven. Ja, vanaf die tijd is mijn leven gewoon echt veranderd. En ook heb ik ook echt mogen ervaren dat God mij overwinning heeft gegeven over de zonde die er toen in mijn leven was. Hij moet er gewoon echt van bevrijden. Er is echt overwinning. En daar ben ik hem echt heel erg dankbaar voor. Ook ben ik wel echt genezen door God. Ik had uiteindelijk niet die ongeneeslijke ziekte, maar het bleek een hardnekkige bacterie te zijn. En uh, ja, sinds die tijd ben ik gewoon echt voor en met God gaan leven. Hij hoorde mijn stem, hij luistert naar mijn smeekingen tot hem. Hij leidt tot mijn... Nou, uiteindelijk heb ik op mijn 17e blijdenis gedaan. En uh, in die tijd heb ik ook verkering gekregen. En die verkering heeft vier jaar geduurd. En in die verkeringstijd is mijn relatie met God gewoon uh, ja, op een lager pitje komen te staan. Ik bad nog wel en ik las ook nog wel. Maar het leefde gewoon niet echt meer. Ik zette andere dingen op de eerste plek dan, dan God zelf. En ja, Zoals een, een lichaam ook voedsel nodig heeft om je te nemen. Zo, ja, zo had ik ook echt ja, het geestelijke voedsel. Dat liet ik gewoon verslappen. Waardoor mijn geestelijk leven met God gewoon verhongerde eigenlijk. En uh, het zwakte mij steeds verder af. Nou, En uiteindelijk is die verkering uh, ja, stuk gelopen. Voor mij totaal onverwachts. En dat was gewoon echt een hele moeilijke periode. Ik wist gewoon niet meer waar ik het moest zoeken en uh, ik was radeloos. Ik wist niet meer waar ik naartoe toe moest. Ja, ik ben het bij God gaan zoeken en uh, ik werd enorm bemoedigd door een preek uit Job 3 waarin Job zijn geboortedag vervloekt. Maar God vervloekt niet Job zijn geboortedag. En uh, ja, God neemt heel veel van Job af om vervolgens ja, mijn drie dubbele weer terug te geven. En zo heb ik dat ook gezien, dat God soms deuren sluit om ook weer uh, deuren te kunnen openen. Zoals het ook staat in Johannes 15, en daar wil ik een stukje uit voorlezen. Ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. ...moeten leren dat, ja, dat ik in God moest zijn. En uh, ja, God heeft dingen van mij afgesnoeid, uit mijn levensboom gesnoeid... Omdat, ...om er weer iets nieuws voor in de plek te geven. En uiteindelijk ben ik ook heel erg bemoedigd naar huis gegaan. En uh, ja, met vrede en rust in mijn hart dat wat God doet goed is... ...en dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En zijn wegen waren hoger dan mijn wegen. En dan uiteindelijk heb ik op een hele bijzondere manier mijn toekomstige man leren kennen... En uh, samen dienen we God en leven vanuit zijn koninkrijk en vanuit de verwachtingen van zijn koninkrijk. Voor mij is de Bijbel gewoon echt helemaal opnieuw gaan spreken. Uh, er is zoveel diepte in Gods woord en in de rijkdom van uh, hoe hij zich bekend maakt aan ons. En dat uh, ben ik zoveel meer gaan zien dan uh, eerst. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Ik vind het gewoon heel bijzonder om te merken hoe God in mijn leven heeft gewerkt. En uh, God is echt een God van wonderen. En hij kan, uh, hij kan genezen, maar hij kan ook vergeven. Het is een vergevend God. En hij geeft ook overwinning over zonden. En ja, ik ben ook heel dankbaar als ik zie hoe hij mijn leven heeft geleid. En hoe hij mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben. Ja, hoe zou ik er iets terug doen? Voor zijn goedheid tegenover mij. Gods woord te lezen en om in gebed te zijn met God. Om je relatie met hem levend te houden. Omdat ik het ook zelf heb gemerkt. Door, het, door andere dingen op de eerste plek te zetten. Dat het gewoon afneemt en dat het minder wordt. Zoals je lichaam ook voedsel nodig heeft. Moet je ook geestelijk voedsel tot je nemen. En ja, probeer te investeren in je relatie met hem. Neem stille tijd en studeer ook in Gods woord. Dat is echt belangrijk. En daar gaat het om in je levende relatie met hem. I hate you. I'm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 Mijn naam is Shiromi en ik kom uit Sri Lanka. Mijn zoontje heet Serat. Vijf jaar geleden veranderde mijn leven totaal. Toen werd mijn man Niel vlak bij ons huis in de stad Ampara doodgeschoten. Niel was voorganger en waarschijnlijk is hij gedood door lokale boeddhistische gelovigen die fel tegen christenen zijn. We hadden al vaker dreigementen ontvangen. Na de moord op mijn man heb ik het werk in onze kerk voortgezet. Ik realiseerde me dat dit mijn thuis is en daarop besloot ik te blijven. Maar net als Niel kreeg ook ik moeilijkheden met de lokale bevolking. Een boeddhistische geestelijke viel mij lastig. Gelukkig is het nu gestopt, maar het zorgde voor veel onrust. Na Niels dood was ik eerst niet van plan om verder te gaan. Ik wilde het werk in de kerk overdragen aan een ander. Ik was helemaal in shock. Mijn man ging de deur uit en werd doodgeschoten. Ze zeggen dat een man van een boeddhistische vrouw opdracht heeft gegeven voor de moord. Deze vrouw, Peshika, kwam een paar jaar geleden naar ons dorp voor hulp. Zij en haar man hadden relatieproblemen en zij had geprobeerd zelfmoord te plegen. Peshika vertelde later aan dorpsgenoten dat Niel haar heeft geholpen haar leven weer op te pakken. Ze zeggen dat Peshika's man hier niets van wilde weten en de moordenaars van mijn man een beloning heeft gegeven. Zelf ben ik ook een keer neergeschoten. Ik heb toen een hele tijd op de intensive care gelegen. Mijn zoontje Serat was toen twee jaar oud en hij heeft alles gezien. Daar heeft hij nog steeds last van, ook al gaat het nu veel beter met hem. Hij geniet van school en ik kan merken dat hij langzaam herstelt van het trauma... dat hij opliep na de dood van zijn vader. Een poosje geleden kreeg ik een grote verrassing... Toen kwam een medewerker van Open Doors en hij bracht een enorme stapel kaarten en brieven van christenen over de hele wereld met zich mee. Ik ben heel erg dankbaar dat anderen aan mij hebben gedacht. Ik kan wel wat steun gebruiken. De laatste tijd drukte de verantwoordelijkheid voor de kerk zwaar op mij, net als de zorg voor mijn zoontje. Ik moet veel bezoeken afleggen. Bid alsjeblieft, dat er een pastoraal medewerker komt die mij erin kan ondersteunen en bid om kracht voor mij om vol te houden. Tot zover het laatste uur. Mocht u meer willen weten over het christelijk geloof en de persoon Jezus Christus, elke zondag om tien uur ochtends komen we als evangelische gelovigen samen in Pizzeria Bino aan Haltestraat 62B. U bent van harte welkom. Verder houden we elke eerste en derde maandagmiddag van de maand healing service. Bent u ziek of heeft u een probleem? Wij als huis van gewet Zandvoort willen graag voor u bidden. We zijn ook bereid bij u langs te komen, mocht u niet in staat zijn om naar de healing service te komen. Wilt u bezoek of gewoon een gesprek, dan kan u ons altijd ons daarvoor bellen. Verder staan we regelmatig op de Weekmarkt in Zandvoort. Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op het volgende telefoonnummer. 06 40 23 66 73 Ik herhaal 06 40 23 66 73. Of u kunt mailen naar het adres info. Apenstaart info apestaart En u kunt ons ook onze website bezoeken, natuurlijk. Onze website is www.gebedsandvoort.nl www gebedsantwoord.nl Tot slot willen wij u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma en we wensen u Zegen en een fijne dag toe. Een leven gegeven Für den Heer der Welt. Een leven gegeben.